7 uur, dan net wel met het NOS Journaal. Een aantal beursgenoteerde Nederlandse bedrijven... heeft de activiteiten in Egypte gestaakt of op een lager pitje gezet. De bedrijven nemen veiligheidsmaatregelen... na de bloedige rellen in Egypte. Zo hebben onder meer verfmaker Axo Nobel, bierbrouwer Heineken... en olieconcern Shell kantoren en fabrieken gesloten. Elk jaar exporteert Nederland voor zo'n anderhalf miljard euro naar Egypte... en de import is goed voor ongeveer een half miljard euro. Leger en politie zullen met scherp schieten als Egyptische overheidsgebouwen of veiligheidstroepen worden aangevallen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten via de Egyptische Staatstv. Een dag na de bloedige confrontaties tussen veiligheidstroepen en aanhangers van de verdreven president Morsi maakte de autoriteiten duidelijk dat ze achter hun manier van optreden blijven staan. Gisteren vielen bij de botsingen meer dan 500 doden en duizenden gewonden. Als de Groningse dijken aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt... krijgt de Nederlandse aardoliemaatschappij de rekening. Dat zegt bestuurslid Lindenberg van het waterschap Noorderzeilvest tegen de NOS. Na de aardbeving van begin vorige maand... heeft het waterschap sensoren laten plaatsen in de dijk bij het plaatsje Woltersum... waar vorig jaar de dijk dreigde door te breken. Het waterschap onderzoekt samen met de NAM hoeveel de dijken te lijden hebben van aardbevingen die het gevolg zijn van gaswinning. Er wordt rekening mee gehouden dat de bevingen steeds sterker kunnen worden, mogelijk tot kracht 5 op de schaal van Richter. Er werken weer bijna net zoveel 55plussers als in de jaren 60. Toen werkte 56% procent van de ouderen, nu 53%. Procent. In de jaren 90 werkte van hen nog maar 25%, procent, blijkt uit cijfers van het UWV. De toename komt doordat de overheid een eind heeft gemaakt aan het massale gebruik van fut en prepensioen en ook speelt mee dat mensen gemiddeld hoger zijn opgeleid. Hoger opgeleiden werken meestal langer.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 Dames en heren, goedenavond. Zijn muziek siert de brakenliggende terreinen tussen Charles Ives... Jimi Hendrix en Lou Reed, schreef de Volkskrant. En dat belooft wat, want hij is een van de componisten... die tijdens het Grachtenfestival meedoet aan het diner der componisten. Twee tafels van elk 80 meter lang op pontons in de Keizersgracht. Een even stijlvolle als... Verontrustende opstand tegen de geluidencultuur van het nu. Hier is David Ram. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 15 augustus, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Nederland op Radio 1 niet op Nederland 1. David Ram, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We gaan straks over dat grote muzikale avontuur praten, maar ik was gewoon benieuwd naar ja, het is een hele Hollandse vraag. Hoe is het weer? De 22e zijn er al voorspellingen? Ja, volgens mij vond het gewoon echt zon de hele dag. <laughs> ja Dat moet ook wel. Dat moet ook wel. De, jullie gaan met 600 mensen, althans er is plaats voor 600 mensen... aan twee tafels van 80 meter lang ja. op ponzo, pontons in de Keizersgracht in Amsterdam zitten. Het ja. is de goden verzoeken toch gewoon. Ja, ja. nee, maar het, het is echt uh, inderdaad van vanzin. Dat geef ik meteen toe. <laughs> maar het komt uit de koker van Tert Sprinkhoff, De die oprichter heeft, die van die de, de parade, de oude artistiek directeur van de parade. Klopt, dus je weet het al. Het uh, is een een stukje parade, een stukje urel, wat gaat gewoon op de grachtenfestival gebeuren. Het is en... een vorm van gekte. Ja, dat is het. Wij spraken ik met jouw vrouw, en en zij is ook Amerikaanse, net als jij. En zij zei tegen ons, ik begrijp Nederlanders niet. Het regent vaak, het weer is onvoorspelbaar. Hoe kan je iets plannen op een gracht? Grappig hoe Nederlanders denken. Ja, dat zien optimisme. Ja, he? precies, zien ja. jullie ons als... Nee, je mag ja. ook gewoon dom zeggen, hoor. Maar nee. zi zi zi zien jullie ons als te optimistisch? Of? Nee, ik moet zeggen... Kijk, uh, uh, ik ben opgegroeid uh, in Zuid-Californië. Ja. Net over de grens van Mexico, San Diego. Ja. Daar heb je 365 dagen per jaar zon. Ja. En af en toe een klein beetje bevolking. Mm -hmm. Ja, dat vond ik altijd... Ursai, Ursai. Ja, ik vond, het, ik vond het altijd niks. Dus je wou daar ook helemaal niet met pontons? Ik en, had en, altijd zeg maar. dromen van in een grote stad wonen... en de hele tijd zwart leer dragen. En gewoon met, uh, met een dikke <laughs> zonnebril. Zwart leer. Ja, gewoon in een, in een kelder uh, uh, met, met, met punks gaan spelen. En dus voor mij, ik vond, het, uh, ik vond het toen al helemaal niks. Is, is die San Diego-cultuur met, met die zon... Is dat een beetje, zeg maar, ook het Californië... waar, waar je ook de Beach Boys mee, mee associeert? Of? Ja, ne, kijk, de uh, Beach Boys, dat is echt uh, net ten noorden. Uh, de, de surfgebieden van, ja. de, van Los Angeles en die omgeving. Maar ik ben natuurlijk wel opgegroeid met surfers. En met dat soort muziek dan En ook? met dat soort muziek, ja, absoluut. En, en hoe is je verhouding met die muziek dan? Nou, ik moet toegeven, in die tijd vond ik het verschrikkelijk. Ik vond alles wat... In New York of Londen gemaakt wordt, vond ik geweldig. Dat was met name de uh, punkmuziek uit die yeah. tijd. Ik spreek nu over ja, ja, 76 1977. Ja, 77. Een, 70, ja. een echte de grote tijd van, uh, van de punkmuziek, maar ook de reggae bijvoorbeeld vond ik geweldig. En de avant-garde van, van Europa en van de Oostkust. En ja, op de westkust hadden we de Beach Boys inderdaad. Ja, yeah, maar zag jij, je... en, en had jij niet uh, ook als componist, uh, dat je dacht, oeh, Brian Wilson, dat ge had ik, The Genius? Had, dat had ik veel later in de gaten. Want die liedjes heb ik gewoon honderden keer per dag gehoord in de auto. En uh, net zoals de Beatles of zoiets, so, op een bepaald moment hoor je het niet meer. Nee. Dus het is pas echt een jaar of twintig uh, later dat ik echt in de gaten had. Eigenlijk is dat wel geweldige muziek. Jij, jij, jij trok veel meer naar bijvoorbeeld de muziek van The Factory. Toch? Ja. Van, van, van die club rond Andy Warhol, uh, John Kale, uh, Lou Reed. de Velvet Underground. de Velvet Underground. Ja, dat vond ik een waanzinnig plaatje. Omdat dat de zwarte de muziek was. Ik bedoel zwart in de zin van zwartgallig, uh, diep. Ja. Uh, niks ja. van die oppervlakkige zin. Langzaam, de... diep. Veel lawaai en, uh, en vooral uh, tegen draad, uh, uh, alles Maar um, tegelijkertijd uh, was het ook muziek, net zoals Warhol, Warhol zelf... Uh, wat eigenlijk stiekem heel toegankelijk is geweest. Mm -hmm. Want... Velvet Underground, net zoals Warhol, wel broem zijn. En dat is natuurlijk Warhol net wat beter gelukt dan de uh, Velvet Underground. Yeah, yeah, yeah. Maar goed, um, uh, ze hebben wel uh, heel mooie kleine liedjes gemaakt. Met heel herkenbare melodieën. En door een heel rare, mooie Duitse zangeres te laten zingen: Nico. Yeah, Nico. Yeah. Maar dat hebben ze dan met een saus van lawaai uh, opgediend. Dus dat ja. was bijna niet meer herkenbaar. Maar als je luistert, alleen maar de liedjes zelf... zijn ze eigenlijk heel eenvoudige liedjes vaak. Uh, de mensen die we om jou heen hebben gesproken... en die echt veel verstand van muziek hebben... Die, die zeiden eigenlijk min of meer hetzelfde over jou. Oh. Dat jij echt ook een, een, een heel goed gevoel hebt voor poppy uh, muziek. Dat je heel goed weet wat, zeg maar, lekker ligt... Maar dat je daar wel je eigen, zeer eigenzinnige, avant-gardistische saus overheen hebt ik, ik, ik doe altijd mijn best. En dat moest wel van mijn oude leermeester Louis Andries. Het mag, mag nooit te makkelijk zijn. Dus uh, in die zin uh, komt het altijd uit een... Ja, het moet uit een heldere concept komen. En je moet dat uitwerken. En je moet zorgen dat de noten kloppen. En, ja, maar je, en zoals je het nu zegt, klinkt het bijna als een geloof, hè? Ja, nou... Ja, het, zeg het maar gewoon. Ja... Het is, is wel iets waarmee... Wat ik, wat ik altijd moeilijk vond van de popmuziek... en ik zat vroeger ook in bandjes... en ik heb ook uh, heel vaak gitaar gespeeld. Mm -hmm. en, en ik werk nog steeds als arrangeur en ook als producent met, met popgroepen. Maar om zelf op podium uh, uh, elke avond te gaan staan... Um, wat ik niet kan tegen is de herhaling. En wat ik daarmee bedoel is niet alleen de herhaling in de muziek zelf... maar ook het feit dat iemand zoals een Bob Dylan gaat gewoon... 20.000 keer hetzelfde liedje zingen. Maar steeds en... anders, hè? Nou, hij wel ja Wat ben je goed vanavond? Hij <laughs> wel. Maar je weet wat ik, wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt. En, is... Je had wel dan in een zwarte leren broek uh, <laughs> nee, eindeloos ja. kunnen zijn. En dat doe ik stiekem nog steeds uh, thuis wel. Ja. Oh, heel, ja, goed, ja. heel ja. goed. Laten we het zo gaan hebben over dat Diner de componisten waar jij aan meewerkt. Luisteraars, u kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl Daar hebben we een gastenboek. Dan mag u David Dram alles vragen wat u, wat u wilt of opmerken. We gaan ook muziek van hem laten horen. Dus dan heeft u ook een idee van wat hij Maakt. Um, Twitter mag ook, hashtag Radio Kunststof. En ik zeg er nog even bij, als er nog meer nieuws is uit Egypte, uh, daar is natuurlijk permanent nieuws, want daar vallen elke minuut doden. Maar goed, als er echt uh, groot ander nieuws is over Egypte, dan laten we dat op deze zender vanzelfsprekend horen. Uh, David Drem is onze gast, hij is een van de componisten, hij is betrokken bij het Diner der Componisten, onderdeel van het Amsterdamse Grachtenfestival. En vanaf 22 augustus is dat diner Mogelijk Twee tafels van elk 80 meter op pontons in de Keizersgracht in Amsterdam. Een drie gangen maaltijd, er kunnen 600 mensen aan tafel. En de dinergasten horen nieuwe composities van onder andere de componisten Vincent van Warmerdam, Harry de Wit en dus David Dram. Um, wij hebben ons laten vertellen door de organisator Ted Brinkhoff, de, de oude directeur van de parade, waarover wie we het net al hadden, dat jij de geknipte componist bent voor deze, voor deze klus. Hoe, hoe ben jij hier zo terechtgekomen? Uh, ik hou heel erg van uh, buitenlocatievoorstellingen. Mm -hmm. Ik heb um, eerder uh, op Urol gewerkt. Maar... Um, uh, naast uh, ja, een stuk schrijven voor het concertzaal... heb ik altijd stiekem heel leuk gevonden... om met groepen zoals Orkater te werken. Uh, en in de loop uh, de jaren ook een aantal dingen voor parade gedaan. Dus uh, in die zin um, ja, dat heen en weer springen... tussen die verschillende ja, genres... en vooral uh, lekker gewoon met theatermakers werken... of yeah. met dansers werken. Dat, uh, dat, dat vind ik wel verslavend. Dat, uh, dat is iets wat ik... Dat moet wel van mij, yeah. Had jij ook meteen een idee van wat voor compositie je ging maken voor dit diner? Ik, had, ik was met uh, twee ideeën begonnen. Uh, uh, maar het alle, allerbelangrijkste was waarschijnlijk dat uh, ik ken de locatie. Ik kan gewoon daar langs fietsen. En uh, dus uh, uh, als je daar naartoe gaat, dan aan on de ene kant heb je drukte van de Utrechtse straat, wat eigenlijk ja, een soort winkelstraat ja. is daar. Een heel mooie straat van Amsterdam. Er gebeurt van alles, dus traamlijnen, brommers, mensen, toeristen... Dus een beetje de oostkant van, de, van de Keizersgracht hebben we het over. Ja, hè? klopt. Uh, dus dat stukje Keizersgracht op zichzelf is een ontzettend mooi uh, stukje. Maar ook uh, als je zou willen, zou je nooit dat lawaai van de Utrechtse straat... Weg kunnen knippen. Oude, waar ook een, kunnen, een, kunnen een hele grote tram doorheen denderen. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dus je moet iets daar vrij stevigs neerzetten. Terwijl het heel erg verleidelijk is, natuurlijk, om met de mooie... Huid, de schoonheid van de grachten. En die bomen en de mooie grachtenhuizen ja. Om gewoon een paar kleine geluiden te maken. En ja, dat laten zweven door de. Maar dat gaat niet lukken. Nee. Dus uh, wat ik dacht was, uh, ik laat mijn boot met uh, 15 muzikanten die laat ik gewoon uit het ver te komen. En. De The he. ship of fools. Zo heet de compositie. Ja, ze zijn eigenlijk mijn, mijn schip der Ja. ja. En, uh, uh, dus ik laat ze uit het ver te komen. En dan, en dan heb je in ieder geval iets van een zachte, zwevende muziek. Ja. Omdat dit gewoon daar gebeurt. En dan geleidelijk als het aan, aankomt, dan hoor je het steeds beter. Dus ik heb uh, een stukje geschreven als uh, inleiding... Verkoper. En dat draagt heel mooi door, uh, door, door het lucht. En uh, dan op een bepaald moment als het, als het aankomt, dan barst het echt los. En uh, uh, krijg je eigenlijk ja, een soort matrozenlied of een, of een piratenlied... wat ik heb geschreven. En dat wordt dan gezongen Pirates door... of the Caribbean, maar dan in de keizersgracht. In de keizersgracht, laat maar zeggen. En dan vooral, en ja, dat um, is ook een van de uitgangspunten... Kijk, je zit daar um, uh, lekker te eten um, met het gechten van de, van de binnenstaat. En je kan heel makkelijk daar weglopen, naar aflopen... en een gevoel hebben van, ja, ik heb gewoon in, in Amsterdam... anno 2013 een heel leuke avond gehad. Mm -hmm. Maar ik wil één moment creëren waar ineens dat gevoel van... hoe was het 400 jaar geleden toen die grachten er net waren... of net yes. niet er waren... Maar hoe kan ik een, een meer tijdeloze moment creëren... Uh, waardoor je echt kijkt naar bijvoorbeeld die grachtenhuizen... en je denkt van, goh, wat zijn ze eigenlijk heel mooi. Het zijn oude huizen. Dus uh, uh, dat het niet um, alleen over uh, in, ja, een moderne noten ging... maar dat het ging over ook een stukje uit het verleden. En dus, hoe doe je dat? Hoe, nou, hoe vertaalt stuk, zich dat muzikaal dan? Ik heb uh, dus uh, in, in, in lief gemaakt uh, die macht gebruik van in de Britse tekst uit de 17e eeuw. En die tekst is onderdeel van een, eigenlijk een heel lange traditie... van uh, Schipter teksten, verhalen, grapen. Mm -hmm. Dat is een, een, een bekend verhaal die iedereen uh, kende in die tijd. En er zijn Nederlandse varianten, er zijn Duitse varianten... er zijn België- varianten, en er zijn ook uh, Britse varianten. En uh, in de 17e eeuw kwamen Britse varianten. En eigenlijk um, ging dat over uh, iemand die, die uh, verzon in beschermheiligen voor slechte gedrag, voor, uh, voor slechte manieren. En voor alles wat je juist niet moet doen, hij kon je dat leren. Ja, ja, ja. En hij heette uh, Grobian. Grobian. Grobian heet mm -hmm. hij. Dus ik heb gewoon een liedje over dat wij gewoon... wij gaan bidden naar Groby en, uh, en hopen dat we ook kunnen leggen om... Uh, en ik begrijp dat dagen. dit ook een beetje een statement is. Dat het, het toch een beetje de punkman in jou is, David Drummond? Nou, Drum, ik, die, ja, het moet beetje niet optimaal. te chic worden natuurlijk op de keizersrecht. Maar, maar het, is ook, uh, het heeft ook te maken met uh, uh, ja, tafelmanieren. En misschien mensen die op de tafel gaan lopen. Op, ja, dat het aan de ene kant is volgens mij een ontzettend lekker echt uh, uh, drie ster vier ster maaltijd is dat. Ja. Yeah. Maar de, de dat, bekende de, de, paradekok Amaro. Uh, die gaat. Ja. Yeah, uh, hij gaat, gaat uh, dat doen. Die gaat dat heel theatraal, ongetwijfeld prachtig yeah, uit serveren, precies. Ja, Precies. Maar dan aan de andere kant vond ik het wel... er is altijd iets te zeggen over slechte manieren. En over, over uh, slechte gedragen. Dus uh, ja, mijn uh, lied is een poging om dat gewoon daar uh, goed neer te zetten. Toen ik zag uh, dat het stuk Ship of Fools heette... toen dacht ik, oh, dat is natuurlijk gewoon een verwijzing naar Festival of Fools. Naar, naar, een, naar een, een tijd waarin, uh, waarin een zekere anarchie nog wel uh, omarmd werd. Ook in, in het theater, de muziek. Je grijpt nu naar je hart? Nee. Harry. <laughs> Ik daar niet aan gedacht, maar dat kan geeft alleen aan, aan dat ja, dat, dat beeld van, uh, van de dwazen en van de fools, yeah. dat, dat, dat vind je echt overal. Als je begint te, uh, te, te zoeken, dan vind je het echt overal. Eerst is een compositie, is, uh, een compositie zit in je hoofd, een, een compositie zit, staat op papier. Uh, we hebben eigenlijk nog maar heel weinig concrete muziek van deze compositie. Want hij moet nog geboren worden als het ware. Ja. Maar je hebt toch een fragmentje meegenomen. En dan mogen we geloof ik niet op de, op de geluidskwaliteit letten. Nee, dit is, op, gewoon puur een impressie. Dit is echt een indruk om indruk te geven. Uh, een van de opnames wat we hebben gewoon tussendoor op, op een repetitie gemaakt. Uh, maar het geeft in ieder geval een impressie over uh, hoe het gaat klinken. Laten we, laten we luisteren. heeft die vrolijkheid van, van carnaval, kermis en ja. ook van, van de parade eigenlijk ook wel. Ja, hè? ja en, vind ik ook. Maar ja. je hebt daar wel, uh, want laten we het vooral heel serieus nemen, je hebt er ook wel behoorlijk stevige, serieuze studie voor gedaan, voordat deze compositie ja. er was, toch? Ja, dat klopt. Dan ja. heb je inderdaad gewoon uh, uh, 2,5 diplomas. <laughs> Echt hoor. Dat, ja, het er dat, dat, hoi, dat hoor je heel dat duidelijk. Dat hoorde je er helemaal dus, niet aan, ja, af? <laughs> ja, Nou, misschien niet halve. <laughs> Wat doet de componist eigenlijk tijdens, tijdens, tijdens de uitvoering? Aan tafel? Uh, uh, kan ze spelen? Uh, nee, ik ga in ieder geval de eerste, eerste paar avonden ga ik vooral van genieten. En uh, ik zorg dat de daar rest daarop tijdens. Want uh, uh, Jenny Lane uh, ja. uh, gaat, uh, gaat dat liedje zingen. Um, en uh, zij is net bevallen, zo zeggen we. Ja. En uh, is, wij vonden het allemaal heel erg spannend. Ja. Qua, qua timing. Ja. Uh, en uh, zij woont volgens mij uh, uh, twee straatjes verderop. Maar dat is jouw taak. Een dat jij, dat, dat je de zware Ik ben van begonnen. plan om. Even langs haar te gaan ja. en haar even mee te met, nemen. Mee te nemen hier ja. Ja. Je hebt een, uh, eerder een stuk met het ensemble Labyrinthe uh, Labyrinth gecomponeerd. Dat heet The Rival. En dat is een beetje... Um, nou ja, dat lijkt er qua, qua temperament, qua type compositie wellicht een beetje op. Hè? Tenminste, ja, het is een stuk voor, uh, voor uh, saxofoons en voor koper en voor slagwerk. En de, eigenlijk heb ik het uh, geschreven voor de eh, eerste concerten van Labyrinth. Dus ik dacht van de aankomst, de the, the arrival... om ja. gewoon iets te schrijven voor het ensemble, voor het allereerste concert. Nou, laten we daar even naar luisteren. Dan hebben we een beetje een idee van wat jij maakt. Wow. Dat mag je dan wel zeggen, toch? The Arrival. Het Ensemble Labyrinth. Uh, dit was een compositie van David Dram. En David Dram is onze gast van vandaag. Hij is componist... Hij, hij heeft iets heel bijzonders gedaan. Hij heeft een compositie voor de gracht, voor de keizersgracht in Amsterdam gecomponeerd. Voor het diner der componisten. En vanaf 22 augustus is dat te beleven. Dan kunt u aanschuiven aan een tafel, dan eet en drinkt u drie gangen. En dan tussen het hoofdrecht en het dessert. Krijg, <lacht> krijgt u David Dram afgeleverd. Op een soort piratenschip. Voert, dat voert dan binnen op die gracht. Nou ja, dat moet een waanzinnig leuk evenement zijn. Ehm. Um, Laat ik even iets. Laten we even kennis maken met je voor de mensen die je nog niet kennen. Je woont vanaf 1989 in Nederland. Je bent in 1961 in Illinois uh, geboren. Klopt dit wat ik zeg? Ja. ja. En je studeerde compositie bij Robert Erickson in San Diego en bij Louis Andriessen en Earl Brown aan de Yale University in Connecticut. Dus. Nu is de naam Louis Andriessen gevallen. Ja. Heeft hij je ook naar Nederland gebracht? Ja, absoluut. Het maar te de, de, de, de gekke is dat uh, uh, ik zat al in 1981... Uh, in het publiek van een uh, kleine festival in Californië. En daar werden twee stukken van Andriessen voor het eerst in Amerika gespeeld. De tijd in De Stad, twee nou ja, hele grote stukken. Grote uh, hij was er ook aanwezig. En uh, ik vond het heel bijzondere muziek. Ik kon het niet zo plaatsen. Ik was op dat moment heel erg avant-garde muziek aan het schrijven. Mm -hmm. met de, uh, vooral veel noten. Mm -hmm. en, uh, en Je was 20 jaar toch? Ja, ik was twintig. Ja. Uh, en, uh, maar ik vond het wel een buitengewoon uh, originele muziek. Een uh, vleugje Stravinsky, maar ook gewoon uh, echt de kracht van de minimal muziek. Nou. Uh, ik vond het heel bijzonder en geen drie jaar later uh, zat ik op uh, Yale Universiteit en kwam hij in kamer binnenlopen en uh, gaf hij gastles voor, voor drie maanden. Ik was dus een van die weinige mensen die zijn muziek kende in die tijd. Je kon die platen eigenlijk uh, in die tijd niet vinden. Dit yeah. is de 87 gezet. En uh, dus het klikte enorm, want uh, ik was al een grote bewonderer van zijn muziek. En uh, we hebben drie maanden lang vooral veel gepokerd. Uh, gepokerd? Gepokerd, ja. Uh, uh, veel whisky gedronken. Ja. Uh, hij heeft me ook uh, leer Shaggy's draaien. Shaggy's draaien. Uh, uh, en, uh, Waar is de muziek, uh, nou, uh, nou, <laughs> Maar tussen die oh, heel belangrijke sessies heeft me ook ontzettend veel geleerd over componeren. And, en wat, wat, heeft, wat heeft hij hier geleerd? Nou, uh, vooral de um, uh, houding um, tegenover uh, materiaal zelf. En uh, ook de manier waarop je yeah, je dagelijks aan de slag gaat. Uh, ik was uh, eigenlijk als, als student dacht ik van ja, als je de hele nacht wakker blijft en uh, met twintig uh, kopjes koffie. En je gaat gewoon de hele nacht doorwerken, dan gaan die noten vanzelf uh, beter worden. En ik heb van Louis geleerd, uh, je moet eigenlijk gewoon s ochtends uh, opstaan. Je neemt gewoon uh, een sterke espresso en ga je, ga je aan de slag. En je probeert om dan voor 1 uur 's om klaar te zijn. Dus je zet gewoon echt drie of vier uren per dag. Apart. Dat, dat anders was eigenlijk een romantisch cliché van de hele nacht doorwerken. Dat was het, ja. Yeah. En, en, uh, en eigenlijk gewoon um, uh, met een honderd concentratie inzetten uh, en je werktafel... Uh, uh, goed inrichten. Schoonmaken. Uh, schoonmaken. De potloden moeten schoon zijn. Er moeten gummetjes. Nou, ik werk tegenwoordig met computers. Uh, ja. Dus uh, ja, je harde schijf moet schoon zijn. Ja. Maar ja. Je, je, mijn werkomgeving is voor mij ontzettend belangrijk. En ik heb dat ook van hem opgepikt. Dus dat uh, uh, uh, uh, zie je ook dan in de, in de houding tegenover de muziek. Dat je probeert om gewoon ook uh, geen zootje van te maken. Dat jij les van hem kreeg op Biel uh, was, was bijzonder. Want hij gaat een hele selectie aan vooraf. Er waren uiteindelijk bij, uh, zat jij met vijf muziekstudenten, zat jij, zat jij in dat jaar, zat je in die klas. Ja. En uiteindelijk uh, heb jij ons verteld, uh, ben jij de enige die nog in de muziek werkzaam is? Ja, ja van, dat klopt. Van nou, dat jaar. in ieder geval, ik ben de enige voltijd uh, uh, competist geworden. Precies. Ja. En, en uh, maar Ik, ik zeg altijd ook meteen daarbij... ik was ook de minst getalenteerd van die vijf. Dus dat geeft ook aan... Is dit valse beschrijving? Nee, dat is that, that was echt een groep van, van uh, uh, uh, jongens en, en uh, meisjes, jonge dames. Die, die hebben op hun 14e hele operas geschreven. Mm -hmm. Die hadden uh, vioolconcerten gedaan op hun 14e. Die waren gewoon prijswinnende componisten. Al op hun 18e hadden ze de wereld veroverd. Wat is er gebeurd? Hoe kan dat? Ik, ik denk echt puur een kwestie van volharding en ook dat je niet te vroeg pieken. Ik heb daar geen last van. <laughs> ik moet nog pieken. <laughs> oh ja, ja dat komen we. <laughs> nou ben ik blij dat je dan hier al bent geweest. <laughs> ja. Voor die grote triomf. Maar, luister, we hebben toch wel wat piekmomenten... uit jouw muzikale carrière gevonden. Ik laat je nu iets horen... waarvan ik hoop dat je het meteen herkent. <laughs> oh. En dat je dus zegt, oh ja, that, that was me. <laughs> Maar we weten dat namelijk niet zeker. Dus we gaan dat nu even op jou uittesten. David Dram, luister. <middels> Does this ring a bell? Dat ben ik in ieder geval niet. Nee, nee, nee, nee. Dat weet ik niet. Maar... Herken je de partijen of zo? Every that I take. Is, uh, ik neem aan dat dit ook uh, in het jaar dat ik heb uh, meegewerkt... aan de Academy Awards ook uh, gedaan is. Inderdaad. Het yeah, yeah. zou best kunnen dat ik de uh, strijkerpartij heb gedaan. Het is Diana Ross met, uh, met Lionel Richie van dat bekende nummer. Dit was 1982. Yeah. Dit was het jaar dat jij meeschreef... Aan de muziek van de Oscar-uitreikingen van de Academy Awards. <laughs> ja, yeah. En dat, dat is een soort componisten-monnikenwerk, toch? Dat is dat, dat eindeloze partijen uitschrijven voor zo'n zo evenement. Ja, dat klopt. En dan zit je uh, met een ploeg van tien, uh, uh, 15 uh, mensen uh, in de kelder van, van een gigantische opnamstudio... met een orkest. En dan heb je uh, tachtig spelers en het orkest een en een de, dirigent En de bewerkingen voor uh, ja, Diana Ross en Lionel Richie of wie dan ook. Ja, alle die mensen komen ook binnen, uh, bladzijde voor bladzijde En dat ga je gewoon meteen zo snel mogelijk gewoon schrijven. En dat geef je meteen door. En dat wordt ook dan meteen gerepeteerd. Ja. Dus het is echt een soort uh, fabriek. Maar als je dus uh, toegelaten bent tot jail, tot dat selecte groepje van mensen... Uh, hè, dat daar mag studeren en les krijgt van grootheden als Louis Andries. En uiteindelijk zit je dan dit uit te werken zo, voor, de, voor de oscar hoe, <lacht> nou, hoe heb je is dat wel hoe... daarvoor. Uh, dus daarvoor. Ja, ja, ja, ja. Okay. Maar hoe heb je dat ervaren? Is ik dit... heb erger dingen gedaan daarna. Dus. Oké, okay, vertel. <lacht> nee, ja. Maar goed, uh, ja, nee, met mijn, mijn studententijd heb ik ook uh, ja, zeker als kopiërs gewerkt. Uh, Hoort en... dat erbij? Hoort dat ook bij het leven van een componist? Uh, nou, ik heb in ieder geval zelf ontzettend veel... Van geleerd. Uh, want uh, het is één ding om een partituur te bekijken en een, en een plaat of een CD te beluisteren en zeggen: Oh ja, dat is de hobo en dat is, uh, uh, zo gaat uh, die componist om met, uh, met een hoorn. Maar als je het kopieert, dan ga je het note voor note Elke dynamische aanmerking, elke accent, alles... ga je gewoon in een heel trage tempo doornemen. Dus toen ik bijvoorbeeld met uh, componisten zoals uh, Colin Nancaro en een mm -hmm. avant-garde componist uh, die uh, ontzettend veel ingewikkelde muziek schreef... Uh, toen ik die partijen voor hem uh, kopieerde... was het natuurlijk ook in, in, in, uh, een grote les in zijn werkwijze. Want je zag ook zijn handwerk. En, en hoe, hij, uh, hoe hij met instrumenten omging. Het uh, in ruim, uh... is meer dan alleen maar iets uh, beluisteren of spelen. Het is eigenlijk in een heel trage tempo gewoon ook iets uh, studeren. En dat neem je in. Dat neem je yeah. op je in. Yeah. Op een andere manier. Het is... Uh, misschien net wat uh, minder intensief dan bijvoorbeeld een stuk dirigeren... Maar het heeft wel hetzelfde, hetzelfde gevoel mm -hmm. dat je bent heel dichtbij. Je zit echt in een partituur. Ja. Je had een aantal hele goede kaarten toen je in Amerika zat. Je was jong, je was toch op een zekere manier getalenteerd... dan zat je niet op jail. Uh, je kwam van de West Coast, daar kwamen alleen maar hele leuke jongens vandaan. Nou, ik noem nu maar gewoon even drie hele sterke punten. Uiteindelijk ben je wel naar Nederland gegaan. Wat was er niet goed in Amerika voor jou? Uh, wat, uh, wat me vooral dwars zat uh, toen ik um, uh, bijna klaar was met mijn tweede studie... is dat mijn mede colleges waren bezig met hun eerste baan. baan in, en Dat waren op heel ja, afgelegen plekken, zoals uh, Iowa of Idaho... of ergens in the middle of nowhere... Uh, en daar begon je in je eerste compositiebaan, als, als, als je gelukkig had. En wat is Anders dat? En begon compositie? je met... Uh, ja, gewoon ergens op een universiteit of een school gaf je... Les. Uh, uh, les. En dat was eigenlijk de toekomst voor 99% van mijn collega's. Dus je werd opgeleid tot componist, maar uiteindelijk weet je, ging maar je lesgeven... Maar eigenlijk in. ga je meteen door uh, met, met lesgeven... En, en zit je eigenlijk het hele, hele leven op school... En, ja, dat vond ik uh, toch een beetje raar. Ik was niet uh, in New York opgegroeid. Dus ik had geen toegang tot componisten, ja, zoals een Steve Reich of een of Philip Glass. Of uh, van de componisten die hadden echt successen geboekt. Uh, ik da, studeerde da, da, toen. Daar da was je wel, daar da keek je wel tegenop. Dat, dat waren wel. Was voor, voor ons was dat een andere wereld. Want uh, de docenten waarmee voor Louis, de docenten waarmee ik studeerde. Uh, hadden daar helemaal niet zoveel mee. En ja. <laughs> dat was te ook een beetje... Ja, nou, nou, te toegankelijk, te makkelijk. Oh, oké. Okay. Yeah. Ja, Philip Glass. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Maar, uh, uh, maar niet alleen hem, maar ook gewoon een beetje tegenover het hele uh, freelance leven. Dat is iets wat hun niet echt gelukt was. Dus in die zin zaten er toch een vrij redelijk, redelijk groot gat tussen de praktijk... En, uh, en de leerscholen van, van de componeren in Amerika. En dat heeft geleid tot... Uh, dat de, als je kijkt in Europa, zijn er wel een handvol Amerikaanse componisten... die heel vaak gespeeld worden. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel middelmatige stukken van, van componisten... die hebben eigenlijk nooit het pout de universiteit in nood geschreven... Nee. Nee, dat is toch eigenlijk raar, eh? Ja, dat is eigenlijk ook wel raar. Ja. Ja. Hoe, hoe ben jij, hoe heb jij je entree gemaakt in Nederland? Je was immigrant in feite. Ja, uh, ik had uh, in ieder geval mijn eerste kennismaking met, uh, met Amsterdam. was uh, in de zomer van 86 geloof ik. Uh, kwam ik omdat mijn muziek werd gespeeld op de beruchte Moderne Muziekfestival Darmstadt. Oh ja, ja. Uh, en uh, ik schreef in die tijd wel avant genoeg muziek... om daar gespeeld te worden, en, of in ieder geval daar geprogrammeerd te worden. Dus uh, uh, ik ging uh, daarheen. Ik had eigenlijk uh, mijn ha hele platenverzameling verkocht... om de vliegkaart te kopen. Uh -huh. En uh, ging ik naar Darmstadt toe, vol vertrouwen. En uh, in de week daarvoor, in de week daarna... nam ik de trein uh, vanuit... Uh, de Darmstadt-Frankfurt naar Amsterdam toe. En ging ik uh, op bezoek bij Louis. En, uh, en met in je achterhoofd misschien wel... Van kennis maken met, met Europa, kijken of dit het voor mij de plek is? Ja, was, ik was uh, meteen verliefd op uh, Amsterdam. En ik had ook... Uh, uh, ik was uh, eigenlijk in de augustus uh, hier. Nou, tegenwoordig in de augustus is er best wel veel te beleven. Maar in die tijd... Helemaal, Helemaal, niks. Niks. Nee. Helemaal niks. Zelfs het Holland Festival niet. Nee, dat, was dus echt, dus dat is echt een, een groot gat in het uh, muzikaal of culturele leven van, van Nederland. En uh, Louis heeft me twee telefoonnummers uh, gegeven. En hij zei je moet gewoon deze twee mensen bellen en ga even langs voor een kopje koffie. Dus dat heb ik gedaan. En de eerste was Jan Wolf. Ging Ik langs Brof, van de ijsbreker. Van de ja. En later uh, heeft hij natuurlijk een muziekgebouw neergezet. Muziekgebouw aan het ij. Ja. ja. Uh, en Han Rijziker. Van de VPRO. Van de VPRO. Ja. Uh, dus ik ging. Uh, uh, uh, s'avonds met, uh, met Louis. Uh, door met pokeren. En, uh, en, en whisky drinken. Uh, drinken. En overdag. dan had ik uh, afspraken met mensen zoals Jan en, en Han. Ja. En uh, ik was eerlijk gezegd. enorm onder de indruk van die twee mensen. Mm -hmm. uh, Jan uh, was iemand die. Eigenlijk alles neergezet voor de muzici. Alles wat hij deed, was om te zorgen dat mensen, de muzici een goede plek hadden om te spelen. Uh -huh. Daar ging het altijd over. En toch in die tijd bij Icebreaker, wat ik al in paleis vond. Ik vond het uh, niet alleen dat er in, in, een geweldige zaal was waar al die rare muziek gespeeld wordt. Maar ook dat die café daar was met uh -huh. een met, met geweldige koffie. En, de, en dat is iets wat in Amerika nooit te vinden is. Dat is de, namelijk dat je, dat je echt een concert zag... gecombineerd met een café of zo. Dat, dat, dat, dat bestaat ja, niet. Dat bestaat dus het niet. is een heel formeel circuit eigenlijk. Ja. Het, ja. het, het, het concertcircuit. En, absoluut. En, en, uh, dus dat vond ik heel wonderlijk, maar... Toen al zei Jan eigenlijk is Icebreaker veel te klein... ik ga ergens anders heen, mm -hmm. ik moet ergens anders Daar naar heeft toe. Hij paar En hij er al grote plannen voor, ja. nee, had grote voor. Ja. Dus uh, heb ik was zeer onder de indruk van hem. En uh, ook in Hilversum te zijn met, uh, met Haan vond ik ook, uh, heb ik een heel bijzonder dag meegemaakt uh, op de radio. En uh, had jij het idee van, nou, dit is voor mij thuiskomen... of dit is in het paradijs komen wat betreft inspiratieomgeving? Ja, het is echt een... Uh, uh, ik wist natuurlijk helemaal niet waar het aan begon. Nee. Uh, uh, uh, maar... Uh, wij spreken hier in dit programma ook veel componisten... en die klagen toch ook nog wel eens over de omstandigheden hier van uh, componisten. Dat je slecht geld kunt verdienen, dat je alles bij elkaar moet schrapen... er zijn geen subsidies of te weinig... Of ja, ik, ik kom uit een totaal andere omgeving. Nog armoediger, <laughs> ja. bedoel je? Ja, de oude armoediger. <laughs> maar uh, nou, eigenlijk. Um, uh, ik heb op, voor mijn, ik heb, op mijn twaalfde heb ik voor het eerst een componist ontmoet. Een levende componist. En dat was een gospel componist, Chester mm -hmm. Hairston. En hij had één heel beroemde liedje geschreven, waarmee hij eigenlijk. Een huis heeft gekocht, gekocht. en uh, zijn alles kinderen door betalen. school. Alles ja. kon betalen. En uh, dat heet uh, Amen. Ja, dat ken ik zelfs. Amen. Everybody Amen. Ja. Amen. Amen. Ja. En dan, ik dacht, nu gaan we twee stemmers doen. Ja. Ik kan dat wel hoor. Heel goed. Heel goed. Maar ja. hij is daar, hij heeft, hij heeft dat ja het lied heeft hem en tussen mijn twaalfde en mijn achttiende uh, uh, uh, kwam ik geen andere componisten tegen weet je <laughs> dus <laughs> dit ik, was ik bedoel het. alleen maar om te zeggen dit was van, jouw wereld dit is mijn wereld ik was voor, toen ik het voor de eerste in Amsterdam was nam ik een taxi en uh, ik had gewoon een gesprek met de taxichauffeur en uh, hij zei wat doe je ja ik, ben, uh, ik schrijf muziek zei ik, ik ja. nee ik ben niet componist of zo ik schrijf muziek hij zei van oh, wij hebben hier geweldige componisten ken je bijvoorbeeld de Andriesse-familie ja, en en je en taxichauffeur. de taxichauffeur. Ja. En ik zei, ja, ik ken Louvier. Oh ja, maar Jurri was ook heel erg goed hoor. Ja. Ja, het is ook, ja. Ja, ja. Dus dat uh, was voor mij een wonder. Ja, je hebt uh, ontzettend veel gedaan uh, in Nederland. Uh, uh, uh, je, je schrijft veel. Uh, het is uiteenlopend. Maar ik ben toch een beetje op zoek naar, naar, naar het idioom. Hoe zou je nou. Wat vind je nou zelf? Hoe schrijf jij? Wat schrijf jij, kan ik beter vragen? Ik ben eigenlijk uh, uh, begonnen om helemaal eerlijk te zijn als, uh, als singer-songwriter. Mm -hmm. En op een of andere manier, hoe uh, grootschalig of abstract mijn stukken voort... probeer ik altijd uh, de beknopte van een liedje uh, uh, in mijn stukken te uh, terug te kunnen vinden. Ik yeah. moet ze natuurlijk daar ergens plaatsen, maar ik moet ze ook kunnen terugvinden. <laughs> en, uh, maar Sing a is echt in de traditie van um, John Base of, of Bob Dylan. Of, ja, maar of... ook, ook in die zin van, van uh, Velvet and Ground bijvoorbeeld. Okay. Uh, ja. uh, de meer uh, avontuurlijke kant yeah. van de, van de popmuziek, laat maar zeggen. Nou, daar um, uh, ben ik mee begonnen. En... Um, uh, dus ook in mijn instrumentale muziek... En de muziek van, van een uur bijvoorbeeld... dan um, probeer ik om toch uh, uh, een soort beknopte uh, uh, expressie te vinden... Wat ik, uh, wat ik altijd goed vond aan... Uh aan een heel goede popliedjes. Dus, dus het dat... heeft niet zoveel te maken met, met bepaalde uh, akkoorden... die makkelijk in de oor klinken of nee, zo. Nee. Uh, het gaat ook niet over dat alles een vier kwart is... of je moet een drumstil erbij doen of zoiets. Ik heb zelfs de basgitaar van mijn muziek al tien jaar verbannen. Dus dat komt niet eens voor. Waarom niet? Heb je een hekel aan de bas gekregen? <laughs> Ik heb... Uh, uh, dat moest maar wel... Uh, toen ik hier verhuisde. In 1989 had iedereen een basgitaar in hun stuk. Dus dat vond ik ook uh, heel bijzonder. Maar ik heb gewoon ontdekt in de loop der jaren... dat de basgitaar gaat die andere instrumenten maskeren... Ja, dus het is wel een geweldig geluid op zichzelf. Ja. Maar daardoor moet je alles veel harder zetten... om dit gewoon al de mooie saxofoon of fluit of Dus het haat de, puur, de puurheid van de muziek eigenlijk weg? Dat gaat, een, dat gaat gewoon te veel dingen, andere dingen ja, maskeren, heet ja. het. Ja. Laten we naar een compositie van je luisteren. Dan gaan we de, eigenlijk letten we er dus nu op of we dat... Beknop... Ik hoop dat er geen basgitaar in is. Ja, ik denk dat het <laughs> gewoon helemaal niet aan je eisen. Alles wat je hiervoor hebt gezegd, dat wil ik terug horen in deze compositie. De beknoptheid, de beknoptheid, ja. hè? Die, willen we, die willen we nu terug horen. Heel goed. Nou, jij weet zelf wel uh, of dat klopt in 7 Hours and 15 Days. Door Thies Mellema. Laten we even luisteren. Mm. Seven Hours and 15 Days, door Ties Mellema. Een compositie die is geschreven door onze gast van vandaag... David Dram, componist van Amerikaanse uh, origine. Woont sinds 1989 in Nederland. Deze cd, uh, die compositie, die staat op de cd Prinspiration. Heeft vier sterren gekregen van Ties Mellema. En het is een ode aan Prince. En jij wees mij er net op. Ik had het zelf niet helemaal gehoord... Dat ja, de meeste mensen niet. Nee. nee, er zit een verwijzing zat hier net in... naar Nothing Compares to You. Ja, ik heb het net meegezongen. En, ja. <laughs> ja. en dan hoor je het wel. Ja, dan hoor je het wel, <laughs> ja. Maar het is niet zo dat jij op de eerste rij zat... bij Prince in Paradiso uh, vorige week. Nee, ik ben niet zo van de grote popconcerten. Ik ga heel af en toe naar Paradiso voor een avond... En, uh, maar uh, zo'n grote concert, ja, dat is niet, niet echt iets voor mij. Dus je hebt gewoon Prince afgewezen? <laughs> ik ja, zo ik zou heb het kunnen afgewezen. Zeggen. Ja, ja, ja. ja. Jouw muziek, uh, dat schreef de Volkskrant, daar begon die uitzending, deze uitzending ook mee. Zie uh, het de braakliggende terreinen tussen Charles Ives, Jimi Hendrix en Lou Reed? Hoe verzin je zoiets? Ja, hè? nou, dat vraag ik me dus ook <laughs> af. Maar klopt het ook? En, See, is dat het, is dat, zijn dat de... Zijn dat de Componisten, de muzici, waar tussen jij je graag beweegt? Uh, nou, um, de eerste en laatste zeker. Mm -hmm. uh, Jimi uh, Hendrix. Ja. Jimi Hendrix, ja, ik denk dat dat komt eerlijk gezegd... Uh, uit die tijd dat ik nog gitaar speelde. Ja. Uh, en ik had een trio, Analecta... Uh, met, een, uh, met een bassist en een drummer. En uh, daar hebben we ook uh, flink herrie gemaakt met, uh, met, met onze drieën. Uh, en uh, op onze eerste cd... was er ook een heel kort bewerking... van At the River van Charles Ives. Mm -hmm. Maar wel met ja, rondzingende en daar overheen. En, uh, en ik denk eigenlijk... Uh, dat de recessant had, that, that heard. And And had it gewoon dat nummer gehoord. En hij had het gewoon braaf op wow. yeah. Charles Ives, Gene yeah, yeah, Hendricks. Yeah. Yeah. Yeah. En er ook uh, in, uh, in versie van Waiting for the Man. Yeah. Op hetzelfde cd. Yeah. En ja. dan ga je alle drie combineren. Precies, combineren dus het was makkelijk, het het was makkelijk uh, gemaakt. Maar is goed, het... ik ben wel uh, een grote bewonderer van die. Nou, wij spraken met Wilmer de, de Visser. Hij is contrabassist. Hij zit ook in het bestuur van Splendor. Splendor is een muziekpodium dat uh, 21 september in Amsterdam wordt geopend. Het is bijzonder dat dat gebeurt, want dat wordt door 50 solisten in de muziek trekken jullie dat eigenlijk uit de grond zonder subsidie en, en, en toestanden? Dat yeah, klopt, toch? Dat klopt, ja. Yeah. Het is dus een heel groot, uh, re het realiseren van een droom. Nou, nah, ik loop nu daar dagelijks uh, door... Ja, de twee zalen. We hebben ook nog een bovenzaal, dus eigenlijk dus twee en een half zalen. En het is moderne muziek, klassieke muziek, jazz, alles? Jazz, alles, ook uh, uh, uh, elektronische muziek. We hebben gewoon echt van alles. We hebben ook uh, uh, Rai niet tapdansers dus uh, dit ja? is echt van alles. Okay. Ja. Maar uh, dat kan allemaal <laughs> niet in het muziekgebouw aan het ei of in het bimhuis of... uh, Waar het om gaat, is dat, aan de ene kant is het niet alleen een muziekpodium, maar het is ook voor ons een werkplaats. Mm -hmm. En um, we hebben het uh, uh, net over Jan Wolf gehad en over de tijd van de, de ijsbreker. Uh, Jan had altijd, was het altijd de bedoeling, dat in muziek aan het AI, dat zou ook in het werkplaats uh, zijn. Waar je kan repeteren. Waar ja. je kon repeteren de hele dag, waar je voor een week of twee weken uh, zou kunnen werken. En, uh, en dat kan niet. En dat kan helemaal niet. Dus het is dus teveel, natuurlijk onbetaalbaar om te. Ik vind het muziekgebouw een geweldige plek, hoor. daar gaat het niet om. Maar het is geen werkplaats waar je kan binnenlopen... met je, met je koffer uitpakken en voor een week zitten. Dus uh, um, uh, uh, uh, Splendor wordt een plek waar wij... Um, in twee repetitieruimtes beneden, in de 2,5 zalen... maar ook in de bar gaan we ook uh, geweldig gebruik van maken. Ja, yeah, yeah. <laughs> dat is de weer. dat uh, wij um, uh, gewoon de hele jaar door... Uh, onze projecten kon kan, kan daar neerzetten. En uh, try-outs doen, bijvoorbeeld Precies. voor een tournee. Of dat je openbaar repetities doet, informeel concerten. En, uh... en jullie dragen dat met die 50 muzici zelf financieel? Ja, we hebben helemaal geen programmeur. Er is geen programmering. De 50 muzici zijn verantwoordelijk voor hun eigen Projecten, hun eigen concerten, hun eigen programmering. Dus op een, op, op een moment dat een striker het heeft, gaat daar spelen... Ze, zijn gewoon, ze dragen de patchen van producent, die gaan het gewoon zelf neerzetten. Zelf de en, publiciteit doen, zelf de gasten binnenhalen, alles? Alles. Dus natuurlijk wel een website voor, voor Splendor. En het is heel makkelijk te vinden. En je kunt ook kaarten ja. verkopen uh, via de website en zo. Maar in principe, um, niemand vertelt je wat je moet spelen. Um, en de, uh, er de, de komt gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid daarvoor. Uh, ook uh, daar... Die Wilmar de Visser, die contrabassist... die samen met jou in het bestuur daarvan, de Splendor, zit, ja. die zei tegen ons: David is een chameleon. Dat kenmerkt hem. Hij verdiept zich in mensen, hij kan goed luisteren, hij is nieuwsgierig, hij kijkt om zich heen. Maar ik vind dat hij wel meer zijn eigen stijl moet volgen. Af en toe is hij te meegaand, te bescheiden en te trouw aan zijn opdrachtgever. Dat moet hij niet doen. Als componist moet je soeverein blijven aan je eigen noten. Ja. Soeverein blijven aan je eigen noten. Ja. Heeft hij gelijk. Ik denk dat ik heb uh, bijvoorbeeld met het Nederlands Blazers-ensemble... waar ik hem ook uh, vandaan ken. Ja. Ik heb natuurlijk schrijf uh, je heel veel... een opdracht natuurlijk vaak, hè? Dan schrijf ja. ik een opdracht. En uh, wat ik daar leuk aan vind, is dat ik juist uh, iets anders doe dan wat ik zou gewoon uit mijnzelf uh, schrijven. Een voorbeeld is uh, het Nieuwjaarsconcert. Mm -hmm. uh, wat uh, eigenlijk uh, natuurlijk een live concert is, maar vooral een televisie uitzending. Ja. En uh, um, ik heb daar... eigenlijk als je uh, de, de, Dat opdrachtwerk zie je dan eigenlijk als een voordeel? Ja, wat, ik, wat, wat ik zoek dan, is wat dan bijzonder aan de opdracht is. Dus uh, voor een stuk voor, uh, voor het Nieuwjaarsconcert... Dan um, schrijf ik ook met de camerabewegingen. Ja. Met, met, uh, met het licht. Met de verschillende shots wat je zou krijgen van de verschillende muziek. Dat gaat allemaal mee in mijn gedachten. Je beweegt uh, gedachte. mee. Ja, precies. En dan probeer ik, doe ik echt mijn uiterste best om dan uh, iets te schrijven waar je gaat niet wegzapen. En dat heeft met een bepaald soort timing te maken. Ja. Met heel duidelijke beelden. Heel uh, duidelijke uh, uh, uh, muzikale passages. En dat um, past niet heel of dat hoort niet heel erg bij mijn muziek. Mijn muziek is echt van de lange bogen. Yeah, yeah. Dus in die zin is het wel een compromis. Maar ik vind het ook iets waar ik uh, best wel trots op ben. Goed, we moeten dit uh, gesprek helaas beëindigen. Want we gaan gewoon... Uh, de waan van de dag roept weer... <grijf> Jij moet gaan repeteren uh, en ik ga een hapje eten gewoon. Dat is ook belangrijk. Wat staat er op je tegel, David Dram? Op mijn tegel. If it ain't over till it's over, then what wasn't still might be. Ja, dat is hartstikke mooi gezegd. David Ram, eh, diner der componisten vanaf 22 augustus in Amsterdam. En zometeen twee dingen. En geloof het of niet, dan hebben ze de voorzitter van de Koninklijke Vereniging de Friese Elsteden. Waarom ook niet? Het is toch augustus? Dank meneer Bram. Dit was aflevering 2685. Ja, en 85. En wij zijn er maandag weer. Ja, ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Hey, Genstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De NTR Radioprijs 2013. Een foto van het hek van het binnenhof.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 Dit is Radio 1.